Hier een boekraad met het nws Journaal. Nicaragua verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Nederland. De regering in Managua verwijt Nederland een neocoloniale houding... en een voortdurende belediging van Nicaraguaanse gezinnen. Wat de precieze gevolgen zijn van het verbreken van de banden is onduidelijk. Nederland heeft in Nicaragua geen ambassade. Wel is er een honorair consul... die vrijwillig de Nederlandse belangen in het land vertegenwoordigt. Nicaragua heeft in Nederland wel een ambassade. Of het land zijn ambassadeur terugroept is onbekend. Kent. Het aantal ernstige bedreigingen aan het adres van politici neemt steeds meer toe. Bij de politie kwam volgens het ANP dit jaar tot nu toe ruim duizend meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er 588. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen toe sinds de eerste coronagolf en de daarmee gepaardgaande maatschappelijke onrust. Ook zijn politici vaker bereid om bedreigingen te melden of om aangifte te doen. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot 45. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van lokale overheden in Florida. Ian heeft in de staat een spoor van vernieling achtergelaten. Nog altijd zitten meer dan anderhalf miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt. In de staat South Carolina, waar de storm gisteren weer aan land kwam, lijkt de schade beperkter te zijn. De animatiefilm Knor heeft het gouden kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook gouden kalveren voor de regie en de vormgeving. Yeah. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer. Nog een paar buien. Lokaal is er kans op onweer en hagel. Tussen de buien door is het vandaag vaak lange tijd droog. Met geregeld zon. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen nog een enkele bui en geregeld zon. Daarna rustig herfstweer en de temperatuur loopt nog een paar graden op. Ah, Dit was geweldig. het NOS-journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeers wow. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. E Tobak leeft. verdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn <lacht> is luisteren naar Tobak leeft. Nou, daar ben ik even nieuwsgierig naar of dat echt gewerkt heeft. Hé, hey, die stoel is nog leeg. Waar is die vrouw nou met die ontzettende keelpijn? Oh, ze dus is de koffie aan het verzorgen. Natuurlijk, dat zijn de taken. Vrouw is in het huis, meteen loopt ze naar het aanrecht. Wat is dit dan weer? Dat dacht, jij emancipatie uh, vrouw was en dat je voor gelijke rechten was. En een vrouw hoeft niet al die taken op zich te nemen. En staat dan in de keuken. Nee, zonder gekheid. Hartstikke blij dat ze er ook weer vandaag aanschuift voor dit radioprogramma. Het <lacht> gaat altijd van mijn manier. Ik denk, schiet dan op. Ja, ja. heel voorzichtig. Ik kop er gewoon opgezet. Ja. Nou, er is je dan, dames en heren. Het is jaren van je leven, zo'n corona. Ja, ja. Hoe, hoe is het met de stem? Nou, niet echt goed nog, hè? Nee, <laughs> nog een beetje, er zit nog een beetje een, uh, ja. een korreltje overheen. En, uh, ja, een, okay. ja, schuurpapier. Ja, hè? en jullie waren alles hadden jullie corona toch? Ja, zeker. En het gekke was, hij, het zaterdag zat hij getest en toen was het uh, positief. Ja. Yeah. En ik dacht van, nou, ik had helemaal geen verschijnselen. Ik dacht, nou, ik test wel als ik verschijnselen heb. Dus dat heb ik toen woensdag gedaan, want ik kreeg dinsdag verschijnselen. En verschijnselen. Ja, toen was het uh, klaar. Toetje, toen had je het. Ja. En, hoe was de ervaring? Ervaringrijker. Nou, het is voor mij ernstiger geweest dan de griepje. <laughs> Oké, okay, dat is ja, waar. Zeker die keel is al. Dat is gewoon heel vervelend. Ja. Okay. Maar dat heb ik altijd, hè. Je hebt het wel vaker zo gehoord met de stem. Ja, dat is toch alweer een tijdje geleden. Dat ja, een, dat is waar. je zo'n brakke stem had. Dat was de ene keer dat je ook gevallen was met de fiets. Dat ik denk: wat heb je die avond ervoor gedaan? ja. <laughs> Ik doe niks meer. Nee, niks. Nou goed, het een, de dag na de grote gebeurtenissen. Ja, wat hoorden we op het nieuws? Een deel van Oekraïne is volgens president Poetin vanaf nu Russisch grondgebied. Terwijl de oorlog nog in volle gang is, tekende hij in Moskou de annexatiestuk. Jezus, hij heeft gewoon een bepaalde gedeelte van de Oekraïne gewoon, uh, tot zich genomen. Nou, vanaf het moment dat Poetin zijn handtekening zette onder dat document... beschouwt Rusland die vier regio's als Russisch grondgebied. En de inwoners als onderdanen van de Russische federatie. Dat zei Poetin ook. Okay, jullie zijn nu onze burgers voor altijd. En dat maakt een hele nieuwe situatie. Zowel voor de inwoners van die gebieden als op het strijdtoneel. Ja, precies. Want dat... Is het naar aanleiding van die... Uh... Enquête, of dat ja, precies, iedereen... ja, voor die enquête. Wil je uh, onderdeel worden van Rusland? Mensen, uh, wat heb je daar in je handen? Hebben. Oh, ja, zoiets. Ja, ja. Ja, precies. En uiteindelijk, uh, miljoenen mensen willen graag bij Rusland horen. Sommige, Russen, of sommige, Russen, sommige Oekraïners denken bij zichzelf, misschien wordt het dan ook wel rustiger. Maar wat ze niet vergeten, dat ze straks ook nog te kunnen maken... Kunnen krijgen met de mobilisatie. Want hij kan het niet helemaal winnen. Verderop in Oekraïne. Dus dan moeten de Oekraïners tegen zichzelf gaan strijden. Dan worden ze ingezet in dat Russisch leger. Nou goed, ik vond het wel aandoenlijk om te zien. Want daarna ging Poetin met vier andere, nou drie andere grote mannen. in een cirkel staan. en een, een hand, elkaar handen geven en dan zingen. Ja, Rusland heeft er vier gebieden nee. bij. ging ze niet alle. Rusland, Rusland... rust, zo leuker. Dus hier is een heel klein dus tussen de drie van die andere grote mannen. Heel blij kijken, want ik heb het voor elkaar. Ik heb gewonnen. Nou, voor hoe lang weet ik ook niet, maar dat het kan zomaar weer afgelopen zijn. Wat een zijn. idiote onzin. Nou zeg, dat is een bouten uitspraak, dat weet ik allemaal niet. Nou, dat vind ik wel. Ja, het is, is uh, bizar wat daar allemaal afspeelt en... Uh, nou ja, en hoe sta ik met deze man? Ik ben Subert, een beetje moe, maar vooral heel blij, want ik heb leuk nieuws om te delen. Oh. Oké, okay. nou, we hebben helemaal niks over hem gehoord. Laat me horen dan. Dat gaat allemaal nog wel gebeuren, denk ik. Goed, twee uur lang, uh, ga Ahoer op radio, hier in de avond muziek. Oh, doen we dan, nu maar muziek, ja. Dat is goed. Straks de bericht en een stukje geschiedenis in het radioprogramma kan niet ontbreken, Dus Dit is vandaag 1 oktober. Wat een mooie dag. Er zijn mooie dingen gebeurd. Eerst maar even een hit van de Fratellis. Half-drunk on a full moon is hun latest CD Need a Little More Love. It was time I figured niet a een love and een won't say no. Dus het wordt aangeboden ik kan toch geen nee zeggen. Nou ja, ik weet niet hoor. Ik weet niet waar jouw grens ligt, maar... Ik werk in een... Uh, in een dorpshuis, in Pankras. En daar hebben ze op donderdag altijd de wat oudere dag. En uh, dan loop ik daar in mijn korte, strakke t-shirt. En dan zie je die oudjes altijd kijken, zo van zo. En dan zeg ik toch nee. Toch wel. Zeg ik toch nee? Ook wordt het aangeboden. Door... Het wordt toch aangeboden. Ja, ja. Nee, het is heel erg van u, maar ik heb toch een klusje in de bakkerij. Ik moet gewoon een broodje bakken of zo. O, ja, uh, weglezen. Maar dank voor de compliment. <kijf> dat is zeker wel. Nou goed, ja, je moet, ja, dat is ook weer zo. Ik bedoel, ik, uh, ja, voor de oude generatie ben je nog een, een lekker hapje. Jazeker. Ja. ja. waarom niet? Voor de jonge generatie, loopt we even bij. oh, heb je gezien die oude man in de bakkerij? Ja, die heb ik gezien, Nee, dat verschuift allemaal. Zo oud willen we niet Ik kan me vroeger nooit voorstellen dat ik een oude vrouw van boven de 40 aantrekkelijk zou kunnen vinden. Ja, dat gaat wel. Maar misschien wel meer uit. voor de karakter. Meer Want voor de karakter. Als iemand gewoon heel leuk gezelschap is, dan maakt het eigenlijk niet uit. Ja, oké. Okay. Doe iets voor de gezelligheid. Ja, oké. Okay. Ja, ja, om dan meteen de volgende stap te weet ik ook niet allemaal. Maar goed, nee, dat hoeft toch niet. Je hoort het al, ze is terug we weggeven, ze zijn blij dat ze weer zit. Uh, Jolande, dat is de vrouw van de rare bricht. En ik zie ook al dat je je verjaardag al hebt opgesnort. ja zeker. Ja, bijzonder hè, Jimmy Carter vandaag. Oh, ja, negen, de laatste nog levende president uh, van hij, de Oude Garde. Die heeft gewoon echt bijna die Vietnamoorlog meegemaakt, zeg maar. maar. hij heeft ook een Nobelprijs van de Vrede gekregen. Ja, ik las het. Ja, het wel ja, ja, ja, hij is zelf nog een tijdje in Presidentschapstrijd uh, verwikkeld geweest. Niet voor zichzelf, maar voor zijn kleinzoon. Oh. Jonathan, ik weet niet zijn achternaam niet, is. Dat is helemaal gelukt. Dat was toch niet gelukt. Nee, nee, zeker niet. Hij heeft toen verloren van Reagan. Oh. Reagan heeft toen de hele wereld ondersteboven gezet. Met zijn, samen met uh, Thatcher, die kapitalistische wereld, hebben ze die opgestart. Maar goed, Reagan heeft ook alweer weer goede dingen gedaan in contact met Rusland. Ja, dat waren andere tijden, weet je dat nog? Hè? Dat hebben we te maken met z'n allen. En Reagan, in Zweden of zelfs Noorwegen gingen ze overleggen. En dat wapenschild werd weggehaald. En we gingen vrienden worden. En jezus, kunnen de tijd maar terugdraaien. Dat is zo mooi, hè? Ja, ja, ja. nu nou zien we zo'n klein uh, mannetje lopen tussen van die grote kerels. En die heeft gewoon de hele wereld in zijn macht gewoon bijna. Alles niet letterlijk, maar wel. gewoon iedereen is ermee bezig. En iedereen merkte wat van. Onze Poetin. Goed, hebben we al uh, iets van rare berichten? Ja, ik zie hier dat. Uh... LG Nobelprijzen voor Nederlands onderzoek naar roddelen, Maya Klismas en Blind Dates zijn uitgereikt. Huh? Ja, dat het zijn uh, ja, deze prijzen worden al 32 jaar door de Anale voor Onwaarschijnlijk Onderzoek toegekend... aan verrassende en vreemde onderzoeken die gepubliceerd zijn in erkende wetenschappelijke tijdschriften. Oké. Okay. En die worden kort voor de bekendmaking van de echte Nobelprijzen uitgereikt. Ze zijn bedoeld voor een onderzoek dat je eerst laat lachen, maar daarna wel aan het denken zet. En de prijs is een geldbedrag van 10.000, nee, 10 triljoen Zimbabwaanse dollars. Oh, 10 euro? <laughs> denk ja. ik dan, maar goed. Nou, ik denk het meer iets van, nou ja, oké. Okay. Het is een eenheid die echt al heel lang niet meer wordt gebruikt, dus waarschijnlijk krijg je gewoon niks. Oh, die meneer. Maar Dat er is in Nederlandse. Net dus als de gulden, zeg maar. Ja, zoiets. Ja. Oké, okay, en dit is wat ik zie: Klisma. Ja. En uh, zag je iets over wat, wat. De emeritie is hoogleraar Peter de Smet van de Duitse ja? Universiteit. Die kreeg de prijs. Uh, in de categorie kunstgeschiedenis voor zijn onderzoek uit 1986. Daarmee heeft hij aan de hand van antieke Maya-kunst ontdekt dat Maya's elkaar klisma's met alcohol toedienden om onder invloed te raken. Oh ja. Oké. Okay. Dat is pas naar Dat, dat, dat, alleen nog dat zie je dat allemaal in zo'n kroeg, weet je wel. Dan geef je hem maar zo'n klisma. Ja. En dan doen ze hem er zo in. En doe, de, de oh. mag ik uw billen? Ja, dan doe je billen zo bij de bar omhoog. En dan. Houd oké. Borrel-borrel in je buik. Heerlijk in je darmen. En er is ook een onderzoek. Uh, dat uh, smakken, niet te snurken, slurpen of andere geluiden. Uh, daar worden mensen zo agressief van dat ze er soms moordneigingen van krijgen. Oké. Okay. Ja, dat herenbaar. heet misofonie. Ja, klopt. En dat heeft dus ook een uh, Nobelprijs opgeleverd in 2020. <lacht> ik vind het wel grappig, dit soort dingen. Het zijn wel weer rare onderzoeken en uh, daar herken je soms ook wel weer iets in. Dat je denkt: van, oh ja, dat heb ik ook zeker De afwasmachine uitruimen op een bepaalde manier. ik denk van, leuk dat je zo bevlogen bent. Ja. Maar probeer het heel voorzichtig te doen. ik probeer er zelf ook altijd heel voorzichtig mee om te gaan. Ik denk van, de buren hoeven niet te weten dat ik mijn afwasmachine, afwasmachine heb leeghaan. Ja, maar er zijn niet. wel heel veel mannen die gaan iets doen. Ja? Als ze horen dat als ze weten dat andere mensen dat, uh, dat ze doen. Want dan kunnen ze een beetje, echt waar? Een beetje showen naar buiten. Van, zie ik moet altijd dit doen. Altijd dit? Altijd dit. Oké, okay, maar het is, is toch jouw huishouden? Maar nou, mijn man die begon altijd. Waar we waren aan het opruimen dat mijn ouders kwamen. Je? En dan was ik al bezig. En als ze aanbelden, dan pakte hij de stofzuiger. En dan ging hij stofzuigen. Dan zegt ze: Ach, die arme man. Ah. Die wordt de hele tijd aan het werk gezet. Ah. <laughs> wat, een leuk, uh, uh. Wat, wat een leuk iets. Uh. Nou, ja. het uh, lachen gewoon dit. <laughs> Niks herken je herkenning. Het, herken je het. Nee, nee, helemaal niet. Helemaal totaal <laughs> nee. niet komt. ken je het gewoon altijd. Dat dacht ik al. Nee, wat ik wel altijd heb, als ik van in het rijden gewoon thuis kom... ...doe ik altijd iets concreets doen, want dan heb ik mezelf helemaal zuchtgelud... ...dan ga ik altijd de gangstof zuigen en de, de, de trap en de, allerlei dingen... Dan denk ik, oh, pak dat, je dat en dan, denk ik, en dan heb ik echt iets concreets gedaan... ...want slap, slap aanhoer, wordt echt niemand wijzer van. Zeker thuis niet. Oké, okay, straks onder andere de Zandvoortse berichten... ...en we hebben ook al wat nieuwe muziek van Marcus Munther... ...en Jack White, denk ik, ach, die treik op maar weer eens. Maar eerst hier de editors uit ABM, het laatste album... ...Karma Climb... Ja. Ja. ja, of die animatie nog alweer we even tekenen. En daar is geen teken die poppetjes die je elke keer op een andere manier moet kneden en dan maak je een foto, nog een foto, nog een foto. Dus dit gaat er een tijdje duren. Uiteindelijk ja, dan dan is het toch werken. werk, heb je twee seconden beeldmateriaal. Hij is ondergekaar. Goed, uh, Wallace, dus met Oscar Leng. En een leuke plaat hier dat heet. Um... Nee, niet. Ik zit, binnen. kijk, sunflower beam is dit. Nee, Wallace en dingen heb ik straks pas. Maar goed, uh, sunflower, en dat heet dus uh, uh, volledig te zijn in flight. Daarvoor de laatste zinger van The Editors uit het album ABM, Karma Climb. moet Toepak leeft in de, de zaterdagmorgen. We kijken even de krant in, wat daar allemaal speelt. En ja, natuurlijk is uh, op de voorpagina alles te vinden over de Putin-overwinning. Met ook weer die vier mannen. Waar hij de handen bij vasthoudt. Oh, zo schattig. En dan zingen ze met z'n allen... Rusland, Rusland, ja, ik heb groen. Nou goed, uh, over een soort sport gesproken. De sportclubs in Nederland zijn, komen in de verdrukking. Omdat de energiekosten zo gigantisch de pan uit reizen... moeten ze dus de contributie om mee te doen aan zo'n sportclub verhogen. En sommige uh, sportclubs, uh, zwembaden, uh, weet ik veel allemaal... die hebben de temperatuur van het water omlaag gegooid... En uh, dat gaat zover dat zelfs ze moeten mensen met kinderen, babytjes, waarschuwen... dat ze niet te lang door moeten gaan, want die baby's raken gewoon onderkoeld. Omdat de temperatuur van het water gewoon te laag is om eigenlijk in te zwemmen. Dus sommige mensen haken dan ook af. Ook bijvoorbeeld ijshockeys wachten uh, contributieverhoging. Uh, de, de, de verlichting wordt minder in de ijshallen. En zo zijn er nog veel meer dingen waardoor ze geld kunnen besparen. En ze hopen eigenlijk... nu. ...lapt de gemeente zelfs nog een gedeelte bij... ...dat de uh, regering over de brug komt met een oplossing. Ja. Want de regering wil ook graag dat wij blijven bewegen. Want ja, die wil die suikertaks uh, nog niet invoeren, toch? Misschien dus, moeten ze van die uh, warmhoutpakken geven. Warmhoutpakken? Ja, die je normaal ook hebt met surfen en zo. Die, uh, oh ja, dat je op die manier uh, ja. kan zwemmen ook nog. <Klacht> ja. Oh ja, dat je gewoon... Uh, ...en ook als je aan het je uh, bent of weet ik veel... ...allemaal van die warmhoutpakken aan gewoon. De thermen ondergoed en zo. Ja, Zeker. Door het gewoon bij de standaarduitrusting. Het is allemaal vanzelfsprekend dat het alles op temperatuur is, maar dat kan gewoon uit. Zorg dat het net niet, net niet bevriest ja. in zo'n sporthal. Nou goed, het is echt wel een uh, serieuze uh, zaak. En uh, sommigen denken ook van, nou, misschien moeten we het een tijdje dichtgooien. Maar ja, daar zullen heel veel mensen niet blij mee zijn. Maar nou, de mannen... zwembaren zijn buiten. Buiten altijd wel, dichtstwinters sowieso. Ja. Maar ze zeggen ook de Wim Hof methode gewoon. Ha. Noem het dan gewoon een Wim Hof zwembad. Ja, die baby's blijven wel in het water, maar ik weet niet of ze het overleven uiteindelijk. Ja, nou goed, grappig is dat uh, Fred uh, Jan de Wit, secretaris van uh, een van die uh, uh, sporthallen. Die zegt ook: uh, ja, het is, echt, het is bi bizar. Gewoon proberen op alles te bezuinigen. Ook de, de spaarkoppen van de douches zijn uitgezet. En uiteindelijk zegt een uh, hey man: ik loop hier al 30 jaar mee. Bardienst met mevrouw. Ik doe vrijwilligerswerk. Maar goed, uh, ja, er moeten toch alle dingen betaald worden. Nou ja, leuk. Sommige ja, mensen zijn gevlogen. En dat is nou, ik, had, ik was van de week op de markt. Wil ik wil gewoon een half brood. Het was normaal iets van 1,20. Het was nu 1,80 een halfje. Zo. Dat vond het toch wel aardig uh, veel. Ja, nou, die bakkers krijgen het helemaal voor een ja, kies. die natuurlijk. natuurlijk. Over. Als je die prijzen hoort ook gewoon. Deze, een van die sporthallen, die had een, had een energierekening van... wat was het, 6 ton of zoiets per jaar. En nu was het al gestegen naar anderhalf miljoen. Ja. What the fuck? Het was een hele grote hallo, hoor. Het is niet een klein halletje, maar het is nee. een hele grote Het Die Dat gaan, heel veel dingen die stoppen in. gewoon. Ja, die, dat kan gewoon niet, het kan gewoon niet vol blijven oh. worden gehouden. Nou goed, dus nou, maar. uiteindelijk... Maar het brood, ja, dat gaat ook uh, flink omhoog. Die prijzen. Ja. Als je die prijzen hoort, wat ze moeten... Nou ja, je krijgt misschien steeds meer dat, ze, ja, dat koken toch ook in bed of zo. Dat je iets in, uh, in stro of zo. Koken in stro? Ja, dat je het even opzet en dat je de rest, de rest van de dag in een bak met stro of zo laat uh, doorgaren. Oké. Okay. Zeg je jou niks? Nee, dat zegt me niks. Oh. Nee, ik heb nou nooit zoveel met eten, maar ik, ja, je, je zou het kunnen doen. Maar dan krijg je dus in plaats van gebakken biefstuk, krijg je gekookte biefstuk. Ja, dat nee, like ja. is gewoon geen biefstuk meer. Nee. Dat is duidelijk. Dat is... Nee, maar uh, bepaalde uh, overgerechten, ze doen het ook uh, in, in, uh, in Afrika en zo, bij die stammen. Oh, dat ze ja. dan een paar stenen in de kuil doen. Wat een goed idee. En die komen uit het vuur, die leggen ze in de kuil. Ja. Yeah. En dan uh, gaat het uh, eten erop in het pan, dicht de pand, en dan alles dicht. En dan, uh, ja, aan het eind van de middag is het altijd gaar. Ja, oké. Okay, ja, dat kan me wel voorstellen. Dat, dat, met stenen droppen en zo. Zeker met gepofte aardappels of zo. Dan is het hartstikke lekker natuurlijk. Ja? Maar niet met alle gerechten denk ik hoor, zelf. Nou goed, nee, misschien nou, moeten we moet... weer meer terug naar uh, gewoon het, het oer, de oermaaltijd. en creatief zijn. De oermaaltijd waar de, de mensen heel sterk van zijn geworden. Niet zo heel erg oud de oermens. Maar ik ben, en dan, dan hoeft niks gebakken of gekookt te worden. Alleen moeten we wel de boeren adviseren om niet zoveel van die bestrijdingsmiddelen te gebruiken, misschien? Of alleen in inending geven voor die koeien? Een inenting? We moeten gewoon weer terug naar de basis. Nou, we zijn antifaxen, hè? We zijn antifaxen. Oh ja. Dat gaat niet lukken, Oh ja, ik. die ken ik niet. Ik ken geen antifaxen. Nee. Die ken je niet. Nee, nee. Oh, sorry, die wilde ik, wil ik niet kennen. Dat is het. Ik draai het verkeerd. Ik ken er wel eentje, maar dat wil ik niet meer kennen. Goed. Straks onder andere de zandkortse berichten wat later dan je gewend bent. Zeker. Nou, wat later dan je gewend bent? Nee, later dat ben je gewend. Goed maakt niet uit. Hier, Marcus Mumford uit Mumford and Sons, Feather Angels. Dawn, Mumford van Mumford Son. Het is net even poepie, hè. Ik vind het net even lekkerder dan die muziek die hij maakt met The Bands. Wat het zit soms een beetje te veel country. En, uh, ik ben niet zo van de country. Zeker. Het is uh, Toebakleef. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Voor je weet is het alweer zover. We kijken even wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. En heeft gespeeld. Zandvoortse berichten. Ja, eh, traditiegetrouw was er weer vintage eh, VW, eh, vintage in Zandvoort. Die is ooit acht jaar geleden ontstaan. Dat was namelijk zomaar een leuk idee van Michael Vaas. Hij dacht bijzelf, het is wel leuk om misschien allemaal van die VW-bussen hier naar Zandvoort te halen. En dat, eh, dat ze hier allemaal kunnen staan overnachten, twee nachtjes. Begon vrijdag en was het zondag afgelopen. En dan was er ook een soort rommelmarkt bij. Dan kon je onderdelen uitwisselen. En uiteindelijk kwamen er dus, wat was het, 120 auto's. In totaal 300 mensen op af. Ook met vrouwen en kinderen. Die vrouw wil ook nog wel mee, oké. Okay, de hele week gaat praten over auto's. Dat lijkt me boeiend. Je kan wel even naar het strand. Oh ja, het strand is vlakbij. Gelukkig, daar wil ik wel mee. Oh ja. Nou, ik wil je ook zo Het Amsterdam is vlakbij. In het... ja, Amsterdam kan je met de bus, met kan je de trein. Stoppen? Zeker. Nou goed, toen wilden ze allemaal wel mee. Goed, Ze wilden ervaringen uitwisselen. Het is echt een lifestyle, die VW-bus en uh, die uh, autootjes. En zelfs de burgervader, ja man, die had een autootje geleend, een VW-autootje. En die is ook uh, komen aanrijden en die heeft nog een toespraak gemaakt. Nou goed, uiteindelijk was er nog Macario roken En die kon je dan uh, kopen. En dan wat er opbrengt, ging naar een goed doel. Dus Mooi, volgend jaar, april, is het weer. Oh. Ja, VW Vintage. Oké, okay, dan is het ook weer wat langer licht? Misschien? Ja, dat is ook zo, ja, natuurlijk. In april is het misschien ook net even beter weer, hoewel was het mm. slecht weer, afgelopen weekend? 100 meter, toch? Veel mee dacht ik, hè? Ja, het is ja. nu Alweer weer lang geleden. Vertel, wat nog meer. Ja, er is veel aandacht voor elektrisch rijden op het circuit. Want er was uh, de EV Experience. <coughs> ik kon gewoon niet hebben woorden. Nou goed. Pak ik, probeer het even. De herpakken. EV Experience. Ja. En dan konden de bezoekers konden ervaren wat elektrisch rijden inhield. En de organisator, Maarten Pompen, wilde vooral veel vooroordelen wegnemen. En het scheen echt een heel leuk evenement geweest te zijn. En de bedoeling is dat Ford in 2023 weer gaat meedoen aan de 24 uur van Le Mans. In een doorontwikkelde LMP2. En die gaat dus op elektriciteit? Ja. Oké. Okay. Leuk hè? Ja. oh ja. Was dat hem? Ik zag hem even. Ik hoorde hem niet aankomen. Zo is ja. het dan. We zijn zomaar ver gereden. Ja. Het is voor blinden heel vervelend. Die nou. Zien het. Ja, maar goed. Geeft het het racegevoel dat heel veel mensen hebben. Geeft het wel een echt racegevoel? Of is het eigenlijk toch een beetje. Ja, net als zo'n motor die voorbij komt chasen. Dat ik denk: wat was dat nou? Oh, dat was een elektrische motor. Ja, maar je kan misschien wel gewoon een koptelefoon met racegeluiden opzetten. <laughs> ja, dat is iets compenseren. <laughs> <laughs> Campagne Trommel zonder rommel. Uh, gezond eten, drinken. Goed in je vel voelen. En dat is er eenmaal Nieuwe editie van Shorts Sportief. Dat is een creatief boekje. Maandag zijn ze gestart. Meer mensen moeten bewust zijn van het gevolgen van ongezond eten. Ja, overgewicht. Er moet echt wat gedaan worden. Want Later kan je hart- en krijgen. En dat is gewoon niet wat we willen eigenlijk. Goede gewoontes moeten worden aangeleerd. Dat is gewoon de bedoeling. Dat zegt Jos Groenveld. Hij is van joch... Eh, samen met Zandvoort Team eh, Sportcentrum eh, Service eh, zijn, zijn, hebben ze het opgezet. In begin het schooljaar eh, wordt er ook heel veel aandacht besteed aan ge gezond, en, eh, gezond leven en eh, bewegen en zoiets. Nou goed, en in het boekje staan alleen tips over eh, een gezonde lunch. Maar ook tips over een, een leuke, goede tussendoorpauze-hap. En eh, verder eh, is het belang van water wil eens nog even onderstrepen. Oké. Okay. Geen trommel in... Nee, geen rommel in de trommel. Ja, ik vind het leuk gevonden. Geen rommel in de trommel. Dat is weer iets anders. Oh, dat is dus een weer andere. Dat een andere. Sex, geloof ik. Dat is een andere. Het is uh, aanstaande vrijdag is het Nationale Ouderdag. En het is van half twaalf tot één in de bibliotheek. En er is een voorleeslunch. En Gert-Jan Bluis, de wethouder van Financiën, leest een van de drie verhalen voor. Geschreven door Bart Sabo, Marion Bloem en de kader Abola. Als je aanwezig wil zijn, kun je je van tevoren even aanmelden bij de Blauwtrem of stuur een mailtje aan e.elfrink.zandvoort.nl Burendag was afgelopen weekend. Ja, verschillende plekken. Het was in de wooncomplex uh, Darwinhof. En uh, ik zeg even kijken. Nee, het was eigenlijk eerst... was het uh, in de buurt uh, van nieuw Noords bij de Curidekse terrein. Daar heb je natuurlijk ook de opvang voor de Oekraïners. En daar heb je pluspunt die dat hebben En het Rode Kruis. En eh, als je er binnenkwam, was er een geur van zelfgebakken wafels. Er was koffie. Oekraïners hadden allerlei lekkere hapjes klaargemaakt. Die ze normaal in Oekraïne klaarmaken, hadden ze nu klaargemaakt. En eh, het was echt een mooie ontmoetingsplek gecreëerd. Er was een blonnen artiest. Je kon echt eh, allerlei creatieve dingen doen. Je kon jezelf beschilderen. Of iets anders beschilderen. Stoepkruid. Eh, stoepkruid? Nee, dat was dat niet. Krijt. ...van Dona Karbani. Je kon laten sminken. Nou, goed, Er werd ook nog een uh, Oekraïens uh, lied gezongen... ...door uh, Olga Krafoniko. Dat kan ik niet uitspreken. Het is elektisch. Maar goed, het was echt een mooie sfeer. En uiteindelijk... Uh, ...alle kinderen van de OSB... ...waren er. Oh nee, er zijn... Kinderen van de Oekraïners. Die zitten op de OSB, de zeevonk. En ze hebben een speciale klas voor deze Oekraïnse kinderen gecreëerd. En uh, ja, dat, dat is mooi. Die kunnen gewoon in school blijven gaan. En uiteindelijk hadden ze op zondag op de Darwinhof ook een, uh, um, noem je dat, een burendag. En dat is een appartementencomplex. Sociale woningbouw en uh, zo'n pre-wonen. En het binnenplaats vonden ze lekker... Uh, schuilen tegen de regen. Hadden ze tafeltjes en stoeltjes neergezet. Broodjes, drankjes. En al praatend konden ze echt goed met elkaar vinden. En de, de band is, band is ook wat beter gegroeid. Omdat er namelijk een tijdje geleden... de brand is ontstaan in, het, in de parkeergarage. Op het parkeerdek. En dat maakte zoveel indruk dat iedereen met elkaar is gaan babbelen. En dichter bij elkaar is gekomen. Ja, soms heb je een ramp nodig. Hè? Ja. Echt, dat is echt wel bizar. Ik wil niet zeggen van steek eens een auto in de brand. komt dichter bij elkaar. Dat wil ik niet motiveren. Maar het helpt soms wel een beetje. Dus het Daarom bent. altijd de vuurwerk uh, branden. Okay. Maar de vuurwerk het uh, oud en nieuw. Ja, zeker. dat die jonge lui. En, ja. Met al die kratjes en zo'n geschreveningen. Ja. Ik ben heel benieuwd of het dit jaar doorgaat trouwens. Ja, het is echt belachelijk wat voor rook daarvan afkomt. Het is echt, en die vonkenregen ook die toen was. Waar alles mee in de brand. Met al die fietsen en zo. En brommers, banden. Nou, dus ja. Goed, is dus zover Zandvoort berichten uit Zandvoort. We gaan op naar de muziek. Ask yourself if you are happy. Ja, doe dat maar nou eens. Then you cease to be That's a tip from you to me And it's worth for sure Dit, nee, maar ik had het idee dat zijn eerste overwinning op zijn verjaardag was. Oké, okay, dan nou zoek ik dit even uit. Kond Jack White, oftewel John Anthony Gillis. Ja, dat is echt een naam. Hij heeft helemaal geen Jack White. Nee, hij heet Jack White omdat hij ooit getrouwd is geweest met Meg White van de White Stripes. Toen dacht hij, hey Meg White, hij is eigenlijk veel mooier naam. Dus, en omdat hij getrouwd was met haar, kort hoor, maar... dacht hij, ik neem haar naam aan in plaats van dat zij mijn naam aanneemt. Gas is echt heel raar gewoon. Maar goed, hij maakt wel hele goede muziek. Hij heeft ook wel een flinke stempel gedrukt, namelijk op de film Elvis. Want uh, een heel veel gitaarwerk wat je hoort in die Elvis-film. Dat had Elvis namelijk helemaal niet. Dat heeft hij er gewoon ingespeeld. En hij heeft ook een uh, duet gezongen samen met uh, natuurlijk... Uh, hoe heet hij ook alweer? Buster? Guster? Nou goed, maakt niet uit. In ieder geval de hoofdrolspeler van Elvis. Daar uh, heeft hij heel veel samen mee gespeeld. Het heeft leeg. net even een scherp randje gegeven aan de film. Ik heb de film ook gezien, want je hebt hem pas ook niet eens lang gezien. Was ja, hij was toch? leuk. Ik vond hem leuk. Ja, maar ik heb toch even gekoegeld, want ik vond dat uh, Dries van Kuik wel heel erg negatief uit de bus kwam. En dat is helemaal niet zo. Oh, maar, maar ik vond wel dat hij qua uiterlijk heel erg leek op hem. Dat wel. Hij leek wel heel erg op hem. Maar het zijn echt al die dingen die er ingespeeld worden. Met die kersttrui is echt nooit te sprake geweest dat hij... Uh, dat Elvis Dries van Kuik aansprak op het toneel, dat hij ontslagen was... dat had Elvis het nooit durven doen. Echt nooit. Het was echt maar voor die fantasie van Buzz Lumber. Ja, enorm onder de plak bij hem bij. Ja, dat leek wel. Dat maar die hele, hele kerstspecial, dat is van tevoren geoefend... en daar heeft Dries van Kuik helemaal geen uh, invloed op gehad. Onzin. Okay. Dat is allemaal gefantaseerd. Dus, maar ik ben maar het was uit. wel een fijne film. Het was een fijne film. En wat een loose rook, hè. Sorry, ik moest even zeggen, gewoon. Echt, voor ja. die artiesten die zo in zichzelf verdwijnen. <lacht> Gast, get a grip. Maar goed, ja. Als je nou elke keer van alles in je arm steekt misschien. Dan vervaagt alles. Maar ja. de shows die je maakt op, op, bij Las Vegas, die waren wel bizar, hè? Gewoon, daar dan krijg je toch wel kippenvel van. What the fuck, gewoon, joh. Maar goed, daar heb je misschien dramatiek uh, voor nodig. Daar heb je een dramatische... Maar ja, dr eigenlijk heeft je drie van, van kijken wel kapot gemaakt. Nou, dat weet ik niet. Ja. Ik, denk, ik denk dat die de helemaal niet uit mocht. Nee, maar goed, ja, dat heeft te maken met dat <tie> hij. Dat is ook zo'n dingetje. In die film kwam ervoor dat hij dus werd gechanteerd door de Amerikaanse staat. Dat is onzin. Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon wat, wat bedacht is. Ze wisten gewoon dat hij eh, geen status had. Hij was een Nederlander. Hij was eerder in Amerika geweest. Hij had in het leger gezeten. Toen is hij afgekeurd geweest. Psychisch niet in orde, zei En toen is hij uiteindelijk weer... Uh, hij is voor de tweede keer naar Amerika gegaan. Toen is hij gebleven. En uiteindelijk had hij geen paspoort meer. Dus hij kon het land niet uit. Dat wisten ze ook. Hij was stateloos eigenlijk gewoon. En dat is nooit een, een punt geweest om daarop te chanteren. Om, om, elf, om elf is. Het te bedwingen met zijn, benen uh, met zijn benen of zo, is onzin allemaal. Ja, maar hij wist elvis wist het nog niet. Oh, dat zou kunnen. Daarom? Da dat ja, we Dat moest wel dus onzin ja. om hem in Amerika te halen. Ja, klopt. Uh, we moesten wel in Amerika blijven, Dan had hij er geen grip meer op natuurlijk. Ja. Daar was je bang voor natuurlijk. Maar goed, hij is wel in Duitsland geweest voor het leger. Nee, dat is wel zo mooi. Goed, zover even over Bus Lumberg. Als je ook de film precies dan denk je, die is wel echt waar? Daar is op internet uh, een site te vinden. Dan gaan ze echt in zoveel stappen door de film heen. En dan pakken ze al die punten aan. En dan is, wordt het ook uitgelegd. Heel overzichtelijk. Ik twijfel dan, maar door dit internetsite werd het nog duidelijker. Leuk om dat te zien. Goed, even goed een mooie film, hoor. Dat is zo Ik wil hem niet helemaal af, uh, afkatten. Goed, we kijken even naar de berichten in de krant. Onder andere, ja, wat is er nou allemaal te doen... Over eh, Forum voor Democratie. Ja, minister eh, Doen aangifte tegen Forum Democratie... Eh, eh, Kamerlid. Minister Karin van Gennep... en Ernst Kuipers van Volksgezondheid... Doen aangifte tegen eh, Pepijn van Houwelingen. Hij heeft natuurlijk... Ja, laster en smaad. Hij had een foto... bewerkt. Dat van Houwelingen... Eh, dat had hij gedaan op Twitter. En daar had hij een vlag die normaal dan... iets te maken had met wat de wat duurzaamheidsdoelen. Had hij vervangen door... een en een uh, nazi-vlag. En dan had hij eronder gezet. de echte Farsage of zo. De echte. de oplichting of zo. zo ja, is erbij gezet. Ja. Nou, dat vinden ze niet gepast. Dus nu gaan ze een, uh, uh, een rechtszaak beginnen. En de vraag is al, hoeveel kan je gaan in het debat? Nou, het, dat, dat, daar kan ik echt geen uitspraak over doen. En dat is echt wel een ingewikkelde. Ik heb voor artistieke uh, art, artiesten uh, en voor politici bestaat wat meer ruimte. Dus artistieke vrijheid, maar ook de politici die moeten de ruimte krijgen om ook echt in het, politie, in het publieke debat uh, actief te zijn. En dan mag best wat gechoqueerd worden, gekwetst worden. Dus dat is niet meteen een strafbaar feit. Oké. Okay. Dus nou ja, goed, ja, we wachten het af hoe ze dat gaan doen. Dan wordt het weer eindeloos. van geboomd, denk ik dan. Ja, en... we hebben weer het onderwerp voor alle, alle talkshows. Ja, en dat gaat weer over nergens, dat gaat weer nergens over eigenlijk. Ik word zo moe van die talkshows, zeg. Ja. het gaat ook maar gewoon door. Nou goed, we wachten het allemaal weer af hoe het gaat aflopen. En zwaar, we waren er zelf wel heel nuchter over. We zetten niet te veel aandacht aan. En tot de orde van de zaak gewoon. Orde van de dag, dat lijkt me handiger. Oké, okay, straks neer. Weterswaardigheden. Eerst maar even Noah Cyrus. Yes, I want United a lover. United hate of America. The hearts are just as broken as the nation. Where all we do is tear each other down, trapped inside this permanent staycation. This is all Blikviolen erbij. Het wordt meteen groot en dramatisch. Noah Cyrus, I just want a lover. En dat is niet iedereen gewenst natuurlijk om een lover te krijgen. Hier bij Toeboog Leef. Zijn toestel op aanstaan. Loopt alweer tegen negen uur straks in het tweede geelde Central We een stukje geschiedenis. op te doen in Amerika ook over de, de, de, ja, de wind. De orkaan Ian die het ja. huis heeft gehouden. Bizar gewoon. Echt de schepen die gewoon bovenop huizen liggen. Karavaans die kilometers ver zijn meegenomen. Ja, het is uh, bizar. En ik uh, weet niet hoeveel mensen er wel niet schade hebben. En, en in Florida wonen natuurlijk enorm veel vandaag, zeg maar. Ja, ja. Die zijn nu dan uh, heel veel uh, echt aan, huisloos. Ja, aandoenlijk om te zien dat ze dan in beeld komen en zeggen van... nou, ik heb niks meer over, maar gelukkig mijn familie uh, is, zijn, is, is veilig. Dat je denkt van ja... Er staat ze. En ze mogen ook niet te veel gaan uh, bewegen. Want het kan allemaal niet veilig zijn over de bruggen. Oh. En wegen. Dus blijf op één plek. Nou, ik hoop dat je nog een tentje ergens kan vinden. Is die, is die nog of is hier ook weggewaaid? Kan je daar nog in slapen? Nou goed, er is hulp onderweg. Maar het kan allemaal nog wel een beetje ja, tegenvallen. Snel. Ik zie dat jij iets van een egel hebt. Ja, afschuwelijk. Oh, ook al zoiets dramatisch. <kuggen> ja maar klein, leed. De... klein leed. toch, hopelijk? Nou. Nee? Er zijn uh, zes egels gebruikt als voetbal. Echt <coughs> okay. Eén ego heeft het overleefd. Dit is... Uh, <coughs> ja, dat is afschuwelijk gewoon. Ja, die hebben, daar zijn ze gewoon mee aan het voetballen geweest. Jongelui. Ja. Oké. Okay. Ik vind het dan wel grappig. Ja, ja. Ik vind het echt zeer... Uh, het zegt wel iets over de karakter van die gasten. Ja. Maar ook de groepsdruk, hè? Ja, daar heeft het ook wel vaak mee ja. te maken. Hè? Dat je denkt van... Ach, laat nou, ook wel even mee. Ja, zo'n beetje kan toch wel iets hebben. Hij moet die... Die... die nou, dit dit hoort stempels. bij de categorie van dwergwerpen en zo, hoor. Zie nou zeg, wacht, dwergen kiezen daar zelf voor. Die kunnen een mooi zakje eentje bijverdienen. Die zeggen van, nou, uh, oké, oh, ik heb niks op de bank rekening. Ik laat me we gaan een paar keer werpen. Kijk, uh, een paar honderd euro op zijn avond, is best leuk. En kom ik op uh, een mat terecht. Dus nou ja, goed, als ze mij willen kleineren. Maar een egel, die kiest er niet voor. Die die, zelf, er zijn echt ook dwergen ook daardoor dood gegaan. Dat ze ver <laughs> ver genoeg wierpen, zeg maar. Dat ze niet op de mat kwamen. Ja. Ja, wie, wie organiseert het, dat... De, de organiseren ze zelf, hoor. Het is niet zomaar dat ze een dwerg Die uit werpen. het publiek pakken. Hé, hey, jou wil ik even werpen. Nee, nee ik hoor niet bij de zaken. Nee, ze zijn er zelf over. In onderdeel van ze hebben een helm op oh, en dit een is pakken Het is hetzelfde als dat je zegt bij verkrachting van ze hebben erom gevraagd. Nee, dat vind ik geen vergelijking. Jawel. Nee, nee, nee. Dwergwerpen is gewoon een activiteit waar ze zelf aan meedoen. En natuurlijk vind je, als dwerg zijnde moet je daar niet aan meedoen. Want je zet alle andere dwergen eigenlijk ook een beetje te kakken. Want je denkt dat je met elke het maar kan werpen. <laughs> ja. Zo is het niet. Ze moeten wel even nadenken voordat ze hun activiteiten organiseren. Nou goed, je begrijpt al. hoor En hier en daar een leuk plaatje. Heb ik wel voor je. Dead Cap for Cutie. Waar ze de naam van aan hebt, Ik weet het niet, maar ik vind hem altijd grappig. Dead Cap for Cutie. Yeah. Here to forever. In every movie I watch from the 50s. There's only one thought that swirls around my head now. And that's that everyone there on the screen Yeah, everyone there on the screen Well, they're all dead now They're all dead now And it ain't easy living above and I can't help but keep falling in love With bones and ashes With Bones and ashes when the color is too bold and bright I'm daydreaming in black and white Until it passes Until it passes Die taagluis vind ik het al, ze produceren Dead Cat for Cutie. Nieuwe DM'ers uit Asphalt Meadows. Oh, grappig. Weer is wel een lekker positief beeld van de wereld om je heen. Ja, Asphalt Meadows. Zeker. Waar woon je dan? Nou, bij die weide. daar. En dit heet natuurlijk Here to Forever hier bij Toepak left En taks op winsten, energiebedrijf. Ja, ik hoorde dat de hele tijd. Ja, energiebedrijven die verdienen heel veel geld. Maar ik denk, hoe kan dat nou? ik bedoel, zij moeten het toch inkopen. Het komt uit Rusland. Ze hebben de lijn gebombardeerd, dus er komt heel weinig binnen, dus daar moet je extra veel voor betalen. Maar het schijnt dat heel veel landen nu elkaar zijn gaan zitten en die hebben zoiets van de, wat was het ook, hoe noemen ze dat ook alweer, windfall tax. Je hebt natuurlijk ook energiebedrijven die hebben natuurlijk ook energie gewoon van, van zonnepanelen en van windmolens, maar die hebben hun prijs ook verhoogd. Dus die verdienen nog wat centjes. En dat wordt afgeroomd. Daar gaan ze nu ja. mee aan de gang. Want dat kan natuurlijk ook niet. Dat die bedrijven in één keer heel veel geld gaan verdienen. Omdat een ander bedrijf. Nou goed, ik begrijp dan wel. Dus daar gaan ze iets mee. En dat geld wordt er afgeroomd. En dat wordt dan weer uh, goed gebruikt voor andere bedrijven en voor, uh, uh, uh, voor, voor mensen. Dus dat hè? Ja, marktwerking. Zo ja. werkt het dan. Ja, zeker. Jammer, joh. Ja, bij ons wordt het uh, gewoon opgewekt. Dat kost niks dan. Goed, ja, nog één want... bericht. Jij zit nog steeds in het werkwerpen? Nee hoor nee, okay. hoor. nee, het is in, uh, in Limburg. In Heerlen hebben ze, gisteren hebben ze gewoon voor de lol... heel veel bussen deodorant leeggespoten in de kantine. En op een gegeven moment moest een deel van het gebouw zelfs afgezet worden door de brandweer. Oké. Okay. En uh, er waren ook mensen die kregen echt last van geïrriteerde ogen en ademhalingsproblemen. Dus ze hebben dus gewoon een soortje spuitbus helemaal leeggespoten. En die vraag je vraagt echt af waarom. Ja, gewoon dat is leuk. Wat een lol. Hè? Ja, ik weet nog wel dat ik op zo'n feest was. En op een gegeven moment was ik ook re redelijk dronken. Nou ook niet zo vaak meer dronken hè, nu, maar vroeger wel. En toen hadden ze een hele toiletreinige pot in mijn helm leeggespoten. En gelukkig dat ik mijn hand net er even doorheen gehoord. Als had ik hem zo op boven hoofd gezet. Ja, dan ben je dronken en dan merk je het niet. En dan, dus ik ben... dan knal je weg zo. Dan maak je een wheelie. En dan ga je gewoon helemaal op je bek. Ja, nee, goed. Die helm vol met toiletreiniger heb ik uiteindelijk gewoon maar een tijdje buiten neergelegd. Maar ik heb wel zonder helm naar huis geschreven. Levensgevaarlijk! Nog een ja. laatste plaatje voor 9 uur, straks de geschiedenis. Head's too close to the ceiling of a basement bar. You're too far in. Get yourself out. Who can you trust when you lust? That the desire self? You must get yourself out.